Ze maakte daar een beetje een verhaal van. Wij hebben geen scheef mond geconstateerd. En uh, het valt allemaal wel mee. Maar het valt helemaal niet mee. Drukte en personeelstekort kunnen natuurlijk nooit een reden zijn. voor slechte verzorging. We lezen maar wat vaak in de kranten. dat de gevolgen hiervan mensonterend zijn. Ik vind het ronduit schokkend. Ik vind het. Uh, het, het, het is mensonterend. Hm. En laten we wel wezen alle ouderen die hier zitten en in tehuizen zitten. Het is geen gunst, het is gewoon een recht wat ze hebben. Er wordt voor betaald. Twee weken geleden lieten we het verhaal horen van Renate. De uitzending maakte heel veel reacties los. Het zullen je ouders maar zijn die dat overkomt. Maar niet alleen familieleden klagen, ook medewerkers van verzorgingstehuizen maken soms verschrikkelijke dingen mee. Maar als zij gaan klagen, heeft dat voor hen dramatische gevolgen. Zo ontvingen wij een e-mail van een medewerker van een verzorgingstehuis. Zij wil dat de misstanden aan het licht worden gebracht. Maar uit angst voor represailles durft ze niet herkenbaar in beeld. Omdat ik naar buiten ben getreden met de klachten en de misstanden uit het huis, ben ik bedreigd. Ik denk dat andere werknemers niet naar buiten durven omdat ze toch ja, angst hebben. Wat hebben ik voor consequenties voor mijn gezin? Of ja, dat weet ik. Ja, dat denk ik dus. Anoniem vinden ze het niet zo erg, maar echt naar buiten treden, dat uh, ja, ja, is toch denk ik ook een taboe een beetje. Er zijn ook gevallen bekend van werknemers die te maken krijgen met represailles omdat ze uit de school klappen. Is het zonder gevaar om te klagen over wantoestanden in de verzorgingshuis? Nee, dat is zeker niet zonder gevaar. Het gebeurt wel degelijk dat mensen uh, die klagen hun baan verliezen. Veel medewerkers zwijgen uit angst voor represailles. Uit onderzoek van de Universiteit van Maastricht blijkt dat vier van de tien artsen mishandelingen bij ouderen constateren een verschrikkelijk hoog cijfer. Als ik bij in een winkel iets stil, dan word ik aangehouden. En, uh, maar als ik iemand sla in een verpleeghuis en iedereen weet het tot aan de directie toe, dan kan ik daar gewoon blijven werken. Juist de mishandeling van ouderen is zorgwekkend. Zij zitten in een hele kwetsbare situatie en ze kunnen zich niet verweren. Het zijn allemaal dementerend of psychisch niet in orde. Dus dat is juist ook de moeilijkheid. Ze kunnen niet zelf aangeven. Bij een dame die dan, uh, ja mag ik dat zeggen, vaak die is. Dan merk je het wel aan haar lichamelijke houding. Zodra ze die mevrouw ziet ook, die personeelslid, dan zie je het aan de ogen en dan ja, wordt ze wat uh, agressiever. Maar ze kunnen het zelf niet uh, echt aangeven. Dat zij ze het trieste daarvan. Daarom doe ik dit ook om voor hun op te komen, want wie komt er anders voor ze op? Ook de lichamelijke verzorging van de bewoners is zeer zorgwekkend te noemen. De bewoners worden soms dus ook niet gewassen, niet gedoucht. Ze worden met een heel snel gewassen. Er zit nog poep onder hun nagels. Ze worden stinkend naar de huiskamer gebracht. Ze worden ze dus aan hun lot overgelaten. Als iemand pas een paar keer om hulp vraagt... en de hele tijd aan het schreeuwen is dat hij of zijn toilet wil... dan pas wordt de actie ondernomen. En alleen als familieleden in de buurt zijn of andere mensen onbekenden... Andere wat de medewerkers het meest stoort zijn de bezuinigingen op het personeel. Soms werken er alleen maar ongediplomeerde mensen. We werkten er met um, 7 à 8 personeelsleden, waarvan er uh, 3 à 4 totaal geen diploma hadden in uh, richting zorg. Uit onderzoek is gebleken dat zelfmoord onder niet-terminale bewoners van verpleeghuizen steeds vaker voorkomt. Dat dit zomaar kan dat in Nederland, dat vind ik gewoon heel erg. Dat er zo met ouderen wordt omgegaan.